7 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Het tankopslagbedrijf Otfiel in de Rotterdamse Botlek... moet snel een einde maken aan een gevaarlijke situatie. Er kunnen stoffen vrijkomen die voor het personeel en de omgeving... gevaarlijk zijn, zegt de arbeidsinspectie. Het gaat onder meer om het kankerverwekkende benzine. Het bedrijf heeft een van de twee installaties stilgelegd... maar volgens de inspectie bestaat ook bij de andere installatie... het gevaar dat de gevaarlijke dampen vrijkomen. Otfiel ontkent dat ten stelligste...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 Al voor de deur van het Sint-Anna-ziekenhuis in Gelderop is een vrouw bevallen. Dat gebeurde in de auto waarmee ze naar het ziekenhuis was gebracht. De identiteit van moeder en kind zijn niet bekendgemaakt, maar ze maken het allebei goed. Uitgerekend vandaag vierde het Sint-Anna in Gelderop de duizendste bevalling sinds de opening van de kraamafdeling in 2008. Patiënten en bezoekers kregen beschuit met muisjes. Het weer, vanavond droog en wat opklaringen, vannacht vooral in het noorden buien. Morgen trekken vanaf zee buien binnen met kans op onweer en windstoten. Het wordt 7 graden.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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Woeste hoogte, rusteloze zielen. Succesreprise door Nederland en België. En op Broadway. Kijk nu op artemis.nl. Goedendag. Graag uw aandacht voor de minder fileberichten. Dit jaar is het aantal files in Nederland significant gedaald ten opzichte van 2010.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 Dit is Radio 1, de NTR. Genstof. Dames en heren, goedenavond... Onze gast geeft de gevestigde orde graag een schop onder het zitvlak... en vroeger nog wel eens een collega voetballer... en dus was hij best trots toen hij als co-host van Voetbal International... mede de gouden televisiering won... al was het maar om een lange neus tegen het systeem te trekken... maar deep down inside zou hij het liefst elke avond de blues spelen... ...and nothing but the blues. Hier is Johan Terksen. Uw presentator is Petra Possel. Nou, laat ik dit maar meteen verifiëren. De blues en nothing but the blues spelen? Dat lijkt me wel leuker als je je hele leven achter voetballers aanhollen, ja. <laughs> maar ik heb begrepen dat jouw liefde vooral naar het drumstijl uh, uitgaat... en. Jawel, maar... Is dat wel uitdagend, blues en drumstijl? Jawel, ja. jawel. Uh, uh, ik ben, uh, in mijn hart ben ik een drummer, maar helaas een gemankeerde drummer. Maar ik droomde vroeger altijd van een carrière in de muziek. Ja, en voor mij bestaat er maar één muziek en dat is blues. Nou heb ik me wel eens laten vertellen dat heel veel mensen je hebben proberen te verleiden om achter zo'n drumstel te gaan zitten. Om iets te laten horen. En dat jij daar gewoon niet aan, aan begon. Nee, is dat maar, omdat, je, omdat je weet van het klinkt nergens naar? Nee, of? maar ik heb uh, een jaar of veertig niet achter zo'n ding gezeten. En dan ga ik niet als een clown zitten trommelen. Want ik weet hoe beperkt ik ben. En ik heb het laatst in Texas met Johnny de Mol nog een keer gedaan. En dat was geen genoegen moet ik je zeggen. Want dan heb je het zweet op je voorhoofd staan. <laughs> het maar, is een kijk, enorme fysieke inspanning. Ik heb toen ik 50 werd, heb ik weer zo'n ding gekocht. En dan ga je erachter zitten en dan neem je een cd'tje mee want ik heb hem op de redactie staan, om af en toe af te reageren. En, en neem je een cd'tje mee van Blood, Sweat and Tears, maar die hebben zo'n jazzy drummer, Bobby Colombie heet die man. En dat klinkt heel logisch als je een cd'tje opzet, maar als je dan mee gaat doen, blijkt die man een fabelachtige techniek te hebben. En ik kon alleen nog plaatjes van Jerry en de Pacemakers uit 1963 meespelen, maar dan na nou, drie <laughs> nummers vervelen je dood. Het, het drumspel van jou is enigszins verouderd. Ja, ja, als je dat veertig jaar niet gedaan hebt, dan moet je niet de illusie hebben dat je het gewoon weer oppikt. Nee. Goed, we gaan het vandaag over muziek hebben, gelukkig. Beetje ja. over voetbal, beetje over Ajax. Niet overdrijven, niet overdrijven. Beetje over media, maar vooral over de dingen... waar je gelukkig van wordt, of ongelukkig. Luisteraars, dit is kunststof van woensdag 28 december... het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt reageren via onze website op dit uh, programma, radiokunststof.nl En uh, even inschattingje um, positieve en negatieve reacties. Hoe denk je dat de balans doorslaat? Nou, dat loopt bij mij altijd 50. 50, er zijn mensen die zijn het altijd roerend met mij eens. Maar ook de helft. Die vindt mij een geweldige paardenlul. Goed, wilt u mailen of u hem een geweldige paardenlul vindt. Of omdat u hem enorm met hem eens bent. U mag daar ook andere woorden voor kiezen. Misschien iets... Prozaïsche, uh, poëtische, maar ook uh, kortom, uh, stuur ons mail via het gastenboek van radiokunstof.nl. Voordat we gaan praten over die wereld, gaan we toch ook even die wereld van de muziek in. Want de biografie van Black Sabbath, leadgitarist uh, Tony Yomi, de man die werd ooit uitgeroepen tot de beste metal gitarist ter wereld, is door het Amerikaanse blad Guitar World uitverkozen tot beste biografie van het jaar. En de auteur van deze biografie is de Nederlandse Nederlandse popjournalist en hoofdredacteur van het muziekblad Revolver, Check Lammers, check. goedenavond. Tjerk, goedenavond. Ja, en gefelici je? Ja, gefeliciteerd. Dankjewel, chef. Het is eigenlijk geen biografie, maar een autobiografie. Maakt dat jou een ghostwriter? Ja, ik ben een ghostwriter, ja. ja. Hoe, hoe is dat zo gekomen, dat jij de ghostwriter bent van deze wereldvermaarde liedgitarist? leadgitarist? Um, ik werkte in de jaren tachtig voor Fonogram, uh, uh, uh, internationale platenmaatschappij vanuit Londen. En mijn taak was om uh, uh, onder andere Tony Ayomi uh, onder de aandacht te brengen van uh, allerlei media over heel Europa. En uh, daartoe was ik telkens met hem op stap en toen zijn we vrienden geworden. En hoe, is, hoe hebben jullie dit aangepakt, uh, dit project? Um, ik heb eerst uh, zijn hele leven in kaart gebracht voor mezelf... en uh, heel veel research gepleegd. Uh, die research vertaald in ongeveer 2000 vragen. En, uh, 2000? Toen, ja, het was, uh, alleen de vraag is al een boek op zich. <laughs> en uh, toen ben ik uh, meermalen naar zijn woonplaats uh, Birmingham uh, gereisd... om hem daar uh, dan uh, in sessies van telkens twee dagen te interviewen. En wat voor boeken heeft dat uiteindelijk opgeleverd? een hilarisch verslag van een uh, buitengewoon enerverend muzikant te bestaan. Ja? Ja. Hilarisch? Wat is er hilarisch aan, aan, aan deze Tony Ayomi? <laughs> nou, het, het, het, het, het belangrijkste vind ik eerlijk gezegd van het boek... is uh, de enorme dadendrang en het doorzettingsvermogen van de man. Want hij uh, is op 17-jarige leeftijd... Uh, als uh, linkshandige gitarist, notabene, waardoor je met je rechterhand uh, de frets in moet drukken, de snaren in moet drukken... Mm -hmm. is hij zijn uh, uh, ringvinger en zijn uh, uh, middelvinger kwijtgeraakt in een uh, ongelukje. En uh, in plaats van de gitaar aan de wilgen te hangen, heeft hij toen uh, zelf protheses in elkaar geknutseld. En sindsdien uh, speelt hij uh, met protheses op twee van zijn vier vingers... Dus dat vind ik nogal een, een, een... Dat is nogal een prestatie. Een prestatie. En om dan ook nog eens een keer... Uh, Misschien wel ten gevolge uh, van dit ongeluk ook hoor. Uh, een geheel nieuwe soort van gitaarspelen uit te vinden. En een nieuwe soort van muziek. De heavy metal. Dat, uh, daar heb ik bewondering voor. En ik heb er ook bewondering voor dat je een heel bestaan opbouwt... met uh, idioten als uh, Ozzy Osbourne in de band. Ja. En uh, daar schuilt natuurlijk uh, uh, heel veel uh, hilarische uh, anekdotes in. Ja, want hij wordt riffmeister genoemd, dus hij heeft iets ontwikkeld uh, ja, wat bijna niemand kan evenaren. Vat dat uh, in, een, in een zin uit te drukken, wat hij kan? Nou, omdat hij uh, die middelste twee vingers niet kan gebruiken, uh, heeft hij, uh, werkt hij vooral met powerakkoorden. Uh, en uh, uh, veel uh, vibrato, waarbij zijn vingers heel snel heen en weer schuift, als het ware. Ja. Wat een uh, nogal, uh, ja, laten we zeggen, loeiend geluid voorbrengt. Wat, wat, wat zo omhelst wordt in de, in de metal? Wat omhelst wordt in de metal en wat ook uh, keihard afgedraaid dient te worden. Ja, hou jij er ook echt van? Ik ben er dol op. Ja, want ik heb hier een man naast me zitten die houdt van blues, maar ik denk niet van metal, hè? Nee, maar ik ben wel heel benieuwd naar het boek. Het is niet mijn muziek, eh, dat hitje Paranoid, dat kan ik me herinneren. Maar ja. ik heb verder niks met Black Sabbath. Maar als ik eh, de auteur zo hoor, dan ben ik wel geïnteresseerd in dat boek... en in dat hele avontuur van die band. Want, want dat is wel iets heel bijzonders, hè, Jack? Dat avontuur van die band. Ik vind het heel bijzonder, ja. Het zijn uh, vier jongens uit een achterstandswijk in Birmingham... die. Uh, toch waanzinnig succesvol en waanzinnig rijk uh, ermee geworden zijn. Overigens uh, zijn ze begonnen als bluesbandje, hoor. En je hoort de blues ook nog steeds terug in die heavy metal Dus uh, Geruststellend. Wat dat, be wat dat betreft uh, is het... Uh... Nog wel uh, aardig voor Johan. De, de, de website muziek.nl roept deze uitverkiezing uh, van jouw boek in, uh, in Amerika... meteen uh, vraagtekens uh, op wat betreft de nominatie voor de Popmediaprijs van 2011... die op slag uitgereikt zal worden. Lammers behoorden niet tot de drie genomineerden. Daar zijn ze een beetje pissig over. Heb jij die vraagtekens zelf eigenlijk ook? Of heb jij dit stukje zelf geschreven zelfs? <lacht> wel nee, maar Willem Bembom behoort wel tot de genomineerden. En? En Willem Bemboom is uh, waanzinnig goede popjournalist... die uh, beslist die prijs hoort te krijgen. Maar dus, uh, ben, ben jij blij... sportief? Nee hoor, ik ken Willem goed en ik ken zijn werk goed. Nee, dus je, vindt, je, je, vindt, je bent er niet rauwig over dat je niet in het lijstje staat? Wel, nee. nee. Je bent inmiddels alweer met een ander boek bezig. Nederpop. 40 Nederpop-bandjes. Nou, het gaat over Nederlok, zoals ik dat dan noem. Het, uh, uh, het gaat inderdaad uh, om de geschiedenis van... De, de rockmuziek in Nederland te belichten aan de hand van uh, de uh, geschiedenis van veertig uh, neder rockbandjes. Ja. Harry Muskee, staat hij erin? Tuurlijk. Hoe staat hij erin? Uh, prominent, laat ik het zo stellen. En wat het is hij? is natuurlijk het... een held. Een held. Ja. Kan je er iets meer van zeggen? Want ik, we hebben hier een man die alleen al ja, gelukkig en droevig, denk ik, tegelijk wordt als hij de naam van Harry Muskee hoort. Vooral droevig nu, ja. Op dit moment ja, droevig. Ja. Nou, Harry Muskee was voor mij een, een, een alle-jeugdheld. Ik kom uit Drachten. En uh, het hoogtepunt uh, van mijn bestaan uh, bestaat eruit... dat uh, Harry Musquet een uh, bandbusje bij mijn vaders uh, garage kocht. Daar was ik buitengewoon uh, trots op, natuurlijk. <lacht> ja, ja, en dat heb je ook wel in het boek gezet, hoop ik. Nee, <lacht> nee dat heb ik. Daar was even geen ruimte voor. Eh, verdorie, Nee, maar ik vind, ik vind de muziek die die man maakt, inclusief het kromme Nederlands van hem... Vind ik echt uh, weergeloos goed. Ja. En je ja. wist natuurlijk dat Johan Derksen nog een blauwe maandag... of in ieder geval een tijdje in de jaren negentig manager is geweest. Ja, nou, uh... die is er zo rijk van geworden natuurlijk. <laughs> ja. ja, nee, dat heb ik een hoop wel verdiend. Ja. <laughs> uh, mannen, het was uh, fijn om <laughs> dit zo aan te horen. Uh, Iron Man is alleen in het Engels verschenen, hè Jack? Of niet? Ja, vooralsnog wel. Maar er komt binnenkort een Nederlandse editie. Wat Ik verbron. kunnen. Zou kunnen, ja. En binnenkort met vier cd's in de winkel het boek over Nederrok. Dankjewel, Tjerk Lammers. Graag gedaan. Dag. Dag. Uh, Johan Derksen, uh, ander nieuws van vandaag is dat het uh, gestaakte bekerduel... tussen Ajax en AZ helemaal over wordt gespeeld zonder publiek. Maar wel met die geplaagde keeper Esteban, die rood kreeg. Uh, dat gaat allemaal gebeuren op 19 januari in de middag... Is dat een goede beslissing Ik geweest? Ik vind het een, een uitstekende beslissing van de KNVB. Ik vind het ook allemaal heel logisch. Eigenlijk heeft de scheidsrechter het uit de hand laten lopen. Want die man heeft getoond dat hij geen persoonlijkheid is. En die heeft gewoon uh, zijn spelregelboekje uit zijn hoofd geleerd en daarna gehandeld. Maar... Deze situatie was zo uniek dat je op zulke momenten... moet je een wijze man zijn... en dan moet je creatief met die spelregels omgaan. En als hij gewoon de wedstrijd hervat had met een stuitenbal... dan was die wedstrijd uitgespeeld en er was er ook niets gebeurd. Maar heel Nederland zat met een gevoel van onrecht voor de tv... En uh, dat had Verbeek ook. En Verbeek die heeft toen een huilverhaal opgehangen. Van. Uh, ik haalde ze van het veld af. Want hun. Dat beschermen uh, voor hun veiligheid. Voor hun veiligheid. Nou, er is geen speler bang voor een idioot die het veld oprent. Want uh, er gebeuren wel vaker incidenten. Maar Verbeek die was zo slim. Die dacht: met tien man win ik nooit van Ajax. Mm -hmm. Dus die heeft mm -hmm. gebruik gemaakt van de situatie. En is nu de grote winnaar. Maar ik vind. Want nu uh, moet Ajax flink slikken natuurlijk. Jawel, maar Ajax is als thuisclub verantwoordelijk voor het publiek. En als er iemand het veld op rent. En dan kun je Ajax kun je dat niet helemaal kwalijk nemen. Want ik denk dat in ieder stadion, bij iedere wedstrijd, mensen op de tribune zitten die daar niet mogen zitten. Mm -hmm. En dat gaat altijd goed, zodra, Zolang ze niet het veld op mm -hmm. Maar dit is uit de hand gelopen. En de KNVB heeft toen bedeend, toen die scheidsrechter het liet ontsporen. Want die heeft alleen maar voor de tv zitten roepen van uh, ja, formeel moest ik hem een rode kaart geven. Dan denk ik, ja. Uh, je kunt je wel verbergen achter je spelregels... maar het is één grote chaos. We hebben een internationale rel. En toen heeft de aanklager van de KNVB gezegd... ik seponeer die rode kaart. De KNVB heeft nu uh, recht gesproken En ik vind het uh, heel logisch en ik onderschrijf het wel. Nou, fijn. Dat is goed nieuws. Uh, u kunt nog steeds reageren op deze uitzending. We hebben uh, ingeschat dat 50% van onze reacties negatief zullen zijn... en 50% positief over Joran Derksen, die hier te gast is. Maar nu staat de meter... in in ieder geval nog op positief. Ah, We krijgen hier, is mijn hele familie in actie gekomen? Nou ja, ik weet niet of Steven, Steve, Steve Pluim een familie is, maar nee. hij schrijft Johan is uniek in zijn persoon. Met een scherpe mening en een goede wijze taal voegt hij iets toe uh, uh, aan, aan het programma. Als Johan weg is, is het programma bij wijze van spreken ook weg. Ook heeft de man een goede smaak voor muziek en wil ik hem bedanken dat hij mijn verzoeknummer bij zijn radioprogramma heeft uitgekozen. Je hebt een radioprogramma. Bij Radio Rijnmond. Bij Radio ja. Ra ja. Rijnmond. Ja, jij hebt hele intelligente luisteraars, ja, denk ik. Ja, dat, uh, dat wisten wij natuurlijk al lang. Vee, uh, Voetbal uh, International is een onderhoudend programma. Het gesteggel van Derks en Genee is vermakelijk... maar als voetbalanalyticus faalt hij vaak... Nou, en dan komt er een heel lijstje van wedstrijden waarop je vaat. Wil je dat ik ze allemaal op ga noemen? Nee, of, laat maar zitten. Uh, volgens mij uh, allemaal geweldige keuzes, maar derk is allemaal foute keuzes over, over transfers die er plaats hebben gevonden van de ene naar de andere. Uh, is dat, wordt er vaak getwijfeld aan jouw uh, capaciteiten als voetbalanalyticus? Nee, maar wat die meneer bedoelt is... Kijk, vandaag is het groot nieuws als een bepaalde speler... Uh, naar een andere club dreigt te gaan... En dan zeg je dat in zo'n programma. Maar als je dan in de auto zit, dan is er alweer een andere situatie. Want dan is er een andere club die meer betaalt... of de makelaar meer commissie geeft. Dus je wordt vaak ingehaald door het nieuws. als ik vandaag zeg, speler A gaat naar NAC... dan kan hij morgen kan die ja. naar FC Twente gaan. En de mensen die denken dan, hey, die, denken ze, die had het niet goed. Maar op dat moment speelde NAC... Alleen, uh, dat is niet meer bij te houden. Dat gaat zo snel tegenwoordig. Uh, je gooit er wat uit en dat kan twee minuten later al totaal anders zijn. Ja, en, want, want we hadden het voor de uitzending ook even over... de positie van de, van, van de journalist in, in de wereld die voetbal heet. Dat, dat is niet een makkelijke positie. Laten we zo zeggen, zijn afhankelijkheid of onafhankelijkheid... Uh, de, uh, daar, daar is vaak veel gedoe over. Nou ja, je hebt uh, verschillende types uh, journalistiek uh, in één blad. Hè? Ik heb de zogenaamde clubwatchers. Ik heb een vaste man op Ajax, Feyenoord, PSV, Twente, AZ. Mm -hmm. En die moeten voorzichtig zijn met hun netwerk. En je hebt de jongens die research plegen, de onderzoeksjournalisten. En je hebt de columnisten. En de columnisten die zijn onaantastbaar, die kunnen schrijven wat ze willen. Maar iemand die iedere dag bij Ajax werkt en daar met de spelers moet communiceren... Die kan niet te harde standpunten innemen, want dan blaast hij zijn eigen netwerk ja. op. En uh, zo'n blad, uh, daar moet alles in staan. Daar moet het interview met de speler in staan. Daar moet onderzoeksjournalistiek in staan. En daar moeten harde columns in staan. Maar dat kun je niet door één man laten doen, want dan zit hij zichzelf in de weg. Nee, maar zitten die, die drie partijen elkaar wel eens in de weg? Laten we zeggen, als jij nu een heel naar stukje over uh, Cruyff en Ajax schrijft... wat je toevallig net gedaan dat hebt... Is, dat is wel eens een probleem. Ik kan je zeggen dat... Uh, ik heb wel eens meegemaakt dat dertig journalisten van mij... overal in het land met het zweet op de rug voor de tv zitten... als ik daarop ben. En dan hopen ze maar dat ik niemand aanpak met wie zij een afspraak hebben. Anders dat wordt je alleen af... maar lieve dingen zegt. Anders wordt de afspraak gecanceld. Zo zit de voetballerij in, in elkaar. Want die, die blagen die zijn eerder miljonair dan dat ze volwassen zijn. En die weten absoluut niet om te gaan met kritiek. Uh, die hebben ontzettende lange tenen. Want die hebben hun hele leven ja-knikkers om zich heen. Mensen die graag bij hun voetballen horen... En die alleen maar ja en me knikken. Mm -hmm. En dan komt er een meneer met een snor op tv... en die heeft zomaar kritiek en dan kunnen ze niet meer omgaan. En dan slaan ze wild om zich heen. Dan zijn ze niet meer om speaking terms. Het zal mij worst zijn. Maar voor de mensen op de clubs is dat wel eens lastig. Nou ja, het zal je in zoverre wel worst zijn. Jij maakt een blad wat afhankelijk is van de input van die voetballers. Jawel, maar als ik uh, een column schrijf... dan hou ik nergens rekening mee. Niet met mijn eigen redacteuren, niet met de gevolgen... niet met de mening van de man waar het over gaat. Een columnist die moet geestelijk onafhankelijk... Zijn, anders moet je geen column schrijven. Mm -hmm. Maar zo zit ik ook op maar tv. Maar zo wordt wel zeg maar die hele voetbaljournalistiek ondergraven. Hè? Ik bedoel, je ziet dan wel dat, uh, dat het heel moeilijk is om, om zeer uitgesproken meningen te debiteren en tegelijkertijd ja je werk te kunnen doen. Nee, dat is een verschrikking. Want ja, alleen al om de heren te spreken te krijgen, hè? je krijgt uh, de paus makkelijker aan de lijn dan de rest van fc utrecht. Want er zitten overal <lacht> voorlichters tussen en <lacht> zaakwaarnemers. En als je een stuk geschreven hebt, dan moet je het ter goedkeuring aanbieden bij de afdeling voorlichting van de club. En niet alleen Voetbal International, maar iedere krant in Nederland. Anders krijg je geen voetballer meer te spreken. Dus dan hebben we hebben het ook over Volkskrant of NSC ja, ja. Of, oh, of, ja. of kranten. Of als je een speler interviewt, dan maak je de afspraak van tevoren... dat ze het verhaal mogen inzien. eventueel dingen mogen veranderen. En dat is wel eens heel pijnlijk, want je zit met een volwassen eventuele man te praten. Eventueel dingen mogen veranderen zelfs? Oh ja, ja, ja, ja, ja. Want in de politiek, in de relatie tussen journalistiek en politiek... is het vooral zo dat je, dat je wel suggesties kunt geven. Maar als iets werkelijk uitgesproken is op de manier waarop het uit is gesproken... wordt het ook gepubliceerd. Nee, zo gaat het in de voetballerij niet. Mannas van Gaal herschrijft hele verhalen. Die heeft voor de Volkskrant een keer een interview afgegeven... en daar heeft hij volledig geschreven. En kan hij een beetje schrijven dan? Nee, maar het gaat om zijn quotes, hè. Ja. Die moeten dan afgezwakt worden. Nee, die eindredactie van mij, die wordt helemaal gek... want die zit er de hele dag te onderhandelen en te soebatten... met mensen te voetballerij wat er wel en niet in mag. Dat is verschrikkelijk. Je bent niet echt reclame nu aan het maken voor de voetbaljournalistiek. Nee, maar de voetbaljournalistiek is ook verschrikkelijk. Nee, maar ik zou het voor mijn verdriet niet meer willen doen. Ik heb de goede tijden nog meegemaakt. Kijk, in mijn tijd, ik moest Van Hanegum en Kruijf... En, en dat soort jongens een Suurbeer interviewen. En dat was leuk. Nou, die belde je op en de volgende dag zat je in de keukentafel. En, en tegenwoordig moet je... Bij AZ bijvoorbeeld elf dagen van tevoren, over actueel werk gesproken... elf dagen van tevoren moet je dus aanvragen wie je wil spreken. En dan moet je maar hopen dat... Uh... Elf vanwege het aantal Nee, ik weet het niet waarom dat wat... is. Dat zijn de regels van Gert-Jan Verbeek. En dan moet je maar hopen, als je die dag erheen gaat... dat Gert-Jan Verbeek niet met zijn verkeerde benen uit bed gestapt is. Want anders dan cancelt hij het interview weer. Maar wij hebben ook een planning, hè? En die mensen permitteren zich dat allemaal maar. Maar de lezersonderzoeken wijzen uit dat de lezers ook interviews met voetbal willen. met voetballers. Ik denk van, ja, heb je daar één gelezen, heb je ze allemaal gelezen. Maar goed, als de mensen dat willen, dan krijgen ze voetballers. Willen ze morgen een rookworst op de dan krijgen ze die ook, hè? Want je moet als hoofdredacteur tegenwoordig commercieel denken. Dus, dus jij, jij bedient de lezers op hun, op hun wenken... want ik lees als niet zo heel erg voetbal-expert, en dat is een understatement, geloof ik, ook wel als interviews met voetballers. En ik denk altijd, wat is dit, verschrikkelijk saai. Ja. Maar je zou het originele interview eens moeten lezen. Maar de scherpe kantjes zijn er altijd uitgehaald. Maar het is ook droevig om dan ja. half eh, redacteur. Redacteur. Ja. Nee, maar ze zeggen, ze zeggen wel eens tegen mij: van, goh. Jij hebt de macht, zeg, op tv. En je hebt een, uh, een radiostation. Ja. En je hebt uh, een grote internetsite en een blad. En dan denk ik, ja, je moet eens weten, ik heb thuis niks te zeggen. En op de redactie zijn de voetballers de baas. Die blagen met die gouden tanden en oorbellen. Die bepalen het beleid. Maar wacht even hoor, nu moet ik je toch even corrigeren. Dat jij thuis niks te vertellen hebt, dat, dat heb je natuurlijk voornamelijk aan jezelf te danken. Bijvoorbeeld aan die uitspraken die je echt te pas en te onpas doet over je vrouw... want die wordt ook als figuur tegenwoordig regelmatig opgevoerd. Wij kwamen echt vele malen tegen in interviews en andere dossiers. Mijn vrouw zegt, als ik hem wil zien, dan zet ik de televisie wel aan. Ja, dat... Dat jij uh, echt in elk interview. Inmiddels. Dat soort cynische opmerkingen doet ze, omdat ik nooit thuis ben. Dat begrijp ik, maar dan heb je inderdaad thuis ook niks meer te vertellen. Dus ik kan je een advies geven. Iets meer thuis zijn, heb je ook weer meer te vertellen. Nou, dank je voor het advies. Ja, kost niks. Nee. Ik heb echt verstand nee. van zaken. Ja. Nee, nee, maar, maar ik, heb nu, ik heb nu winterstop, dus ik heb nu wat meer tijd. Maar ja, als dadelijk dat circus weer gaat draaien... en uh, de Europa League draait ook, dan hebben we vier avonden. En overdag zit ik gewoon op de redactie. Dus dan ben ik van acht uur s ochtends tot twaalf uur onder de pannen. Ja. ja. Laten, we even, laten we even kijken, want dit, dit gesprek krijgt natuurlijk... Toch een beetje iets van een terugblik. Je bent hoofdredacteur van Voetbal International. Je bent commentator op televisie. Uh, het was voor jou een tumultueus jaar. Harry Musquet overleed. Ja, dat vond ik eigenlijk het ergste dit jaar. Want uh, ik heb hem uh, zeg maar begin juni. Heb ik hem nog een gouden plaat overhandigd in Gollo. voor zijn cultalbum Goed uit Gollo. En toen was hij al niet lekker. en toen dacht hij nog dat hij galstenen had. Mm -hmm. En toen heeft hij daar nog opgetreden. en dat bleek het laatste optreden. Toen ben ik vervolgens naar het ziekenhuis gegaan. een paar weken later. en toen herkende ik hem al niet meer. Toen lag er een oude, breekbare man. met de dood in de ogen. en toen wist ik dat Harry zou overlijden. Maar het gekke is. Uh, ik heb een jaar of vijftig met die man opgetrokken. Want ik ben in Drenthe met hem opgegroeid. En we zijn later altijd uh, vrienden gebleven. En Je kwam uit Rolde, hè? Nou, ik kom eigenlijk uit de Betuwe. Maar mijn vader was bij de politie. Dus iedere bevordering was een verhuizing. En toen hij adjudant was, had ik al in heel Nederland gewoond. Ja. En zo kwam ik ook in Drenthe terecht. En ik verstond daar niemand. Maar het was een fantastische tijd. En ik ben altijd uh, ja, met Harry blijven optrekken. Maar ik had dus vijftig jaar met die man opgetrokken. Ja. En toen realiseerde ik me... zo lang heb ik mijn ouders niet gekend. Zolang heb ik, heb ik mijn kinderen niet gekend. Zolang heb ik mijn vrouw niet gekend. Dus er viel iemand weg. Ik wist niet, uh, niet wat ik meemaakte En ik kan nog steeds niet naar zijn platen luisteren. Als er iets op de radio is in de auto, dan zet ik het uit. Ik kan dat even niet hebben. Ik heb, ik heb, ik heb namelijk een plaat vanmiddag uitgezocht om te draaien, maar daar doe ik je helemaal geen plezier nee, mee. Nee, daar dat... doe je me helemaal geen plezier mee. Ik moet Harry even niet horen als hij zingt. Nee, nee. nee. nee. Want wat, wat is dat dan, behalve de duur, de anciëniteit van jullie vriendschap? Ja, wij, wij pasten exact bij elkaar. We waren allebei eh, enig kind uit een wat rechtsgeuniformeerd gezin. Kijk, mijn vader was bij de politie... en zijn vader die was broersmilitair, die was bij de mariniers... En uh, wij waren van die jongens die in de jaren zestig eigenlijk helemaal lossloegen. en in opstand kwamen tegen het gezag en dwars werden. En Lang haar. Precies. En uh, eigenlijk zijn we dat gebleven ons ja. hele leven. He, wij zijn daar nooit overheen gegroeid. Ja, het lange haar heb je nog steeds. Maar het is niet echt meer een zwaar teken van rebellie. Maar je, nee, voelt, je, steeds, niet meer. Maar je voelt je nog steeds wel rebels. Jawel, maar ik las laatst eens een keer een heel goed interview... Uh, met wat jongens van de Eagles. En die zeiden, ja, vroeger had je lang haar... omdat je uh, in opstand kwam tegen de gevestigde orde. Maar de mensen met lang haar in Amerika, dat zijn nu de rednecks... die eigenlijk hele rechtse ideeën ja. hebben. Dus het wordt tijd misschien om een keer naar de kapper te gaan. <lacht> je dat het doet? Nee, <lacht> nee, nee. Dit zit wel lekker zo, hè? Maar dat hakt er dus verschrikkelijk in, dat overlijden ja, van, ja. van, van, van je vriend Harry Musquet. Ja, ja. En... Ook omdat het misschien terugsloeg op jezelf? Nou, nee, maar het gekke was: en dan ga je er wel eens over nadenken. Ik had er nooit rekening mee gehouden dat Harry Musquet zou kunnen overlijden. Want Harry was er altijd. Als ik nu naar Drenthe moet. Dan denk ik, ja, wat doe ik daar? Want Harry is er niet meer. En is heeft veel meer. Nee, nee, dat is plotseling een totaal andere provincie voor mij geworden. Kijk, en ik ben natuurlijk, later ben ik jarenlang met hem langs die theaters geweest, met die theatershow. Ik heb de afgelopen jaren verzorgd, en ik het voorprogramma, zat je met Harry te keuvelen als voorprogramma, want hij kon niet meer twee uur zingen en dan... Dan gingen wij eerst een half uurtje babbelen in een interviewvorm. En zo kwamen we de avond door. Dus ja, ik had altijd met die man te maken. Ja, We krijgen een mail binnen van een luisteraar. Johan heet hij. Oh nee, Jan Bakker heet hij. Uit Sint-Anna-parochie. Wie had in de jaren zeventig gedacht dat Johan, ik zie hem nog... In mijn roldige jaren als talentvolle, genadeloze 16-jarige terrier... bij Rolder Boys, in combinatie met de nietsontziende keuze... voor de blues met Harry en Eelko... ondanks het strenge regime van adjudant Derksen... zou uitgroeien tot een onafhankelijke geest... in de wereld van de glamour van het voetbal... waar intelligentie vaak vergezocht is. In Drenthe is hij gevormd, het Drents adagium... Doe morgen gewoon, dan komt hij het verst. Blijkt zelfs in de westerse jungle te werken. Doe hem de groeten. Ken je deze man nog? Nee. Jan Bakker uit sint anna Parochie? Nee, ik, het spijt me misschien als ik hem zie, maar... Ik, ik, hij, ken, ik ken geen Jan Bakker uit uh, sint anna Parochie. Dat is in Friesland, hè? Ja, hij, maar hij refereert dus aan die, aan die uh, rolde boys en aan die... die Dat Zik. klopt allemaal. Hij de noemt feiten. een 16-jarige terrier. Ja, nou ja... Ik was een uh, linksbuiten met een fluwele techniek, dus dat valt al mee. Maar... Je was gewoon een beest op het veld. Ik heb vanmiddag een waanzinnig stuk over jouw techniek zitten lezen als voetballer. Oh, je hebt wel juist weer gedaan. Ja, natuurlijk. Ik moest even weten hoe je dat deed met die benen. Maar het schijnt echt dat jij ook heel vaak beledigend was. En er is zelfs een keer een wedstrijd gestaakt... omdat je met een middelvinger in de lucht ging zwaaien. Klopt deze informatie? Nou, ik zeg altijd, uh, al mijn jeugdzonden die komen altijd boven water... en ze zijn allemaal waar. <lacht> ja. Ja, ja, nee, maar als je wel eens Maar dit terug... is je ware temperament. Nee, dan, hè, maar als je, als je wel eens terugdenkt aan die tijden... dan kom je wel eens oude jongens uit het verleden tegen... en dan haal je die herinneringen op en dan denk je... oh, wat hebben we ons verschrikkelijk misdragen. En gelukkig stonden toen niet overal camera's bij. Dus je kunt het altijd ontkennen, maar... Het beestderkste, de terriër. Er, er zijn vreselijke dingen gebeurd. Wij, wij, wij voetbalden in die cowboytijd. Toen was alles toeverstaan, hè? Ja, alles gewoon. Wij deden de gekste dingen. Wij schopten op alles wat bewoog En die scheidsrechters die hielden van mannelijk voetbal. Wij zouden nu nog vijf minuten meedoen en dan waren we weg. En ook buiten het veld deden jullie alles wat God verboden had? Wij waren ondeugend, ja. ja. Ik heb de indruk dat de huidige generatie alleen maar... met een peperdure koptelefoon hip -hop muziek draait. Maar wij waren wat creatiever. Nou, ze zitten ook wel eens in damesbars, hè, in Brazilië of zo. Of in, uh, ja, in andere zuidelijke... maar dat vond ik nu echt... Uh, zo overtrokken, ze waren in een bar en op de dansvloer. Dan draai jij je hand niet voor Nou jongens. nee, maar dan denk ik, dat vind ik zo vreselijk... nu met die, met die telefoontjes, dan kun je een foto maken... en dat dan gauw opsturen en dan van die hitsige sites... die brengen dat als een ruil, ja. waardoor die jongens... ondanks het feit dat het heel onschuldig is... toch een probleem thuis hebben wat uit te leggen hebben. Ja, feitelijk hebben ze geen leven. Maar nee, In onze waar... tijd waren er geen telefoontjes waar je mee kon fotograberen. Heerlijke tijd. Ja. Jongen, wat een mooie <laughs> tijd. Goed, dat was, dat was, dat was jij de voedsel. Uh, dat was uh, Harry Musquet. Uh, waanzinnig goede vriend die je ontvallen is. Want, want dat twee, 2011 was sowieso een tumultueus jaar, zoals ik al zei. Want je kreeg met je uh, televisieprogramma de televisiering. Uh, je speelde een reclamespot uh, voor een energiemaatschappij. En werd daarmee prompt genomineerd voor een lode leeuw. Dat wil zeggen de meest irritante reclame van het afgelopen jaar. Nou, als ik ooit een prijs verdiend heb, dan is deze. Dan is het die wel. Maar ja dan zeg je vandaag ook weer ergens, of tenminste sta je geciteerd in de krant... maar ik heb er wel mooi 50.000 euro mee Nou, kijk, het is heel eenvoudig. Ik kan het allemaal wel uitleggen. Want heel Nederland valt dan over je heen en dat zou maar een zorg zijn. Maar eh, ik heb een verbouwing thuis, ik heb een schildersbedrijf aan het werk... ik heb een aannemersbedrijf aan het werk... en die mensen van de energiebedrijf die belden. En toen dacht ik heel pragmatisch... goh, makkelijker kan ik de rekeningen niet be betalen. Mm -hmm. En wat heel Nederland... Of dat valt ook nog wat mee, wat een paar columnisten ervan vinden. Nou, het zou me worst zijn. Maar je verdedigt je natuurlijk wel. Ik zou zeggen: van nou ja, er zijn vele hiervoor gegaan. Zo oh ja, personal, nee, maar ik, ik, ik verdedig me helemaal niet. Maar Frans ik... Bauer deed het ook. Ja, maar deze... het ja. was nooit mijn ambitie om in een rijtje met Frans Bauer genoemd te worden al, hoor. Ik dacht ook al. Dat vind even. ik een lieve jongen, maar ik zat eens een keer bij Pauw en Witteman en hij keek me zo aan zo. En ik zeg: Frans, één ding. Ik vind je een aardige gozer als je me niet gaat zingen. Hè? En die humor heeft hij niet dan. Hè? En Jan Mulder, als ik dat rijtje dan doet hij. Ja, even, Jan Mulder uh, is oké. Okay. Nee, Jan Mulder is oké. Okay. Oké, okay, dat mag dan wel dat rijtje. Uh, maar goed, dat heb je dus gedaan. Uh, je hebt die je hebt die, uh, televisiering gekregen. Ja, dat, nou, dat, dat interesseerde niet me helemaal niets. Dat zeg je de, de hele Nee, tijd. nee, dat, kijk, ik ben geen man van bruiloft en partijen. Ik ga nooit naar recepties, ik ga nooit naar dat soort feesten. Alleen op een gegeven moment dan belt er iemand in de auto... van Boulevard of zo, dat ik genomineerd was. Ik zeg, ja, ik vind het prima, maar... Ik ga er toch niet naartoe. En uh, vijf kilometer verder belt diezelfde man van Boulevard... die belt naar dat meisje die altijd dat Chinese meisje nadoet op tv. Uh, Wendy van Dijk. Wendy van Dijk. En die was ook genomineerd en die ging huilen en gillen. Nou ja, dat vind ik dan hysterisch. En uh, je hebt de regie niet meer in de handen... op het moment dat je dus genomineerd wordt. Maar ik heb ook meteen tegen RTL gezegd en tegen van nee, ik ga niet in een smoking in carré bij al die engnekken zitten. Nee, en, dat en wij zijn gekozen. Gedaan. Nee, dat hebben we ook niet gedaan, maar we hadden een goed excuus voor dezelfde uitzending. De waar maar, wel een camera bij was, nou, hoort dat ook zo bij een uitzending. Maar ja. waar ook meteen rechtstreekse beelden waren. Precies, maar dat daar ga ik niet over, maar. Ik kan wel zeggen dat wij zijn gekozen door de tegenstemmers. Kijk, ik heb een paar keer geroepen dat dat namaakapen zijn naar een carré. Want ik zie dat op dat mediapark. Ze omhelzen elkaar, ze zoenen elkaar, maar ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Dan zitten ze allemaal een carré, ijdel te zijn en belangrijk te zijn. En toen ik zei dat het een eng groepje was... Toen hadden de kijkers, 3,5 miljoen, die hadden zoiets, goh, die dergste heeft gelijk. Het zijn echt een beetje enge mensen bestemmen op dat voetbal international. Want het is natuurlijk belachelijk dat je met een programmaatje waar je 700.000 kijkers mee hebt... programma's die 3 miljoen kijkers hebben verslaat. Kun jij mij uitleggen wat er eigenlijk zo leuk is uh, aan het oude hoer op televisie over voetbal... Ja hoor, want wij onderscheiden ons. Hè? Kijk, de mensen bij onze collega's studio voetbal... die praten bijna semi-wetenschappelijk over... met de punten achteren en hangende vleugelspitsen. En daar is het streng verboden om te lachen. Want dan moet je de hele tijd zitten... stoeien <lacht> met een computer en met kringetjes en pijltjes. En wat wij doen, wij zitten over voetbal te praten... zoals de man in de straat het in de kantine bij zijn voetbalclub doet... of in het Stamcafé. Alleen bij ons staan de camera's... En wij hebben nog iets voor op alle andere programma's. Wij vinden, als je zo ijdel bent om naar de tv te gaan... dat je ook je mening moet verkondigen en niet met de handrem op uh, moet praten. Wij willen steeds minder mensen uit de voetballerij... want die komen om zo weinig mogelijk te zeggen. Maar ik vind dat minachting van de kijkers. Ik ga naar die tv en dan geef ik ook mijn mening... want anders neem ik de kijkers in de maling. Nee, dus maar eigenlijk betekent dat dat jullie steeds meer mening geven... en dat jullie steeds meer als deskundigen... Uh, aan het woord zijn? Nou, wij noemen onszelf geen deskundigen. hebben. Uh, ja, dat wij zijn he jullie toch gewoon? Nou, we hebben wel een verleden in de voetballerij. Als je 40 jaar in de voetballerij ja. rondloopt... dan heb je recht van spreken en van de grijpen. is international geweest, een grote voetballer geweest. Hij komt weer terug, hè, volgende maand. Laatst dat we hopen wel, we allemaal, ja. Dat hopen we. Want jij bent daar nog niet zo zeker van. Nou, René is al een paar keer zover geweest... dat hij dacht dat hij er aan toe was. Maar dan kreeg hij steeds weer een inzinking. Dus ik loop niet meer op de feiten vooruit. Maar René is onvervangbaar. Want René is een heel duidelijke analyticus. Die kan heel zinvol over voetbal praten. En daarbij heeft hij de lach hangen. Ja. Nou, dat heb ik niet. En Wilfred zeker niet. Dus... <lacht> uh, dat is best belangrijk aan tafel, want René vertelt een verhaal... en dat is misschien niet eens zo bijster leuk... maar dan gaat hij zo aanstekelijk lachen dat heel Nederland meelacht. Nou, ja. daar is iedere cabaretier loer zo voor. Ja, maar goed, er is een strakke rolverdeling bij jullie... en wat er ook bij jouw rol hoort van, van, van besnoorde uh, brombeer is toch het fitte op Wilfred René... en dat, dat hij dan weer heel streng terug doet en zegt... en het beste jongetje van de klas speelt... en dat klinkt dan altijd ongeveer zo. Ah. Joland heeft niet gebeld met de vrouw van Guus. Nou, weet je wat het leuk is, Wilfred, nou. dat jij geen journalist bent. Wat dan? Jij bent een opportunist. Nou, jij hebt toch niet gecheckt of zo? Ik ga er vanuit als iemand dat zo tegen mij zegt en daar nou speciaal ik nog. Dan gebeld. ben jij als journalist heel naïef. Ja, maar jij schrijft alles sober in de krant. Nou, dus je ik... kent je eigen verantwoordelijkheid niet. Ja, dat kan ik ook voor jou zeggen. Maar misschien klopt jouw pommel niet. Dan is het niet waar. Nee, je pleurt het in de krant. Heb je weer een stukje. Nee, ik zou het tegen jou zeggen. Ook bij deze heb ik het ook gedaan. Maar je komt ook niet in de journalistie? Nee, nee, ik doe wat anders op tv, volgens mij inderdaad. Ja, daar werk ik we ook al lang geen journalistiek vind jij doet. Nee, ik ben er gewoon een beetje uit de kant aan altijd. Ik Waar ben zo. ik mee bezig dan, volgens jou op tv? Wat doe ik daag, in het dagelijks leven dan? Presenteren, maar dat is geen journalistiek. Oh, dus dan je... zijn we eruit, want dan zijn we het al niet eens. Wordt het, word het een leuke wedstrijd van Avian, denk je uh, of wat niet? Dat... <laughs> dat nou ben ik wel een beetje niet is. Hoe vind je het eigenlijk om jezelf terug te horen? Ja, ik hoor dat nooit, maar uh, het is zeer ongebruikelijk... dat mensen ruzie maken op tv, maar... Ons maakt dat niks uit. Kijk, Wilfred en ik zijn geen vrienden. We zijn collega's. Ik vind het een uitstekende presentator. Maar Wilfred haalt je het bloed onder de nagels vandaan. Wilfred is pedant. En ik zit me af en toe kapotte erger aan die jongen. En of er nou een tv-camera bij staat... dat is oprecht, hè? Dat kapot erger. Ja, nee, wij, wij zijn geen acteurs. Want dan, dan val je door de mand. Want we zijn hele slechte acteurs als we dat zouden doen. Nee, als wij ruzie krijgen, dan hebben we ook echt ruzie. En dat kan wel eens heel ver. Gaan. Alleen het gekke is, we gaan dan uh, s'avonds naar huis... en de volgende dag gaan we met frisse tegenzin weer zitten. Uh, we blijven nooit lang boos. Maar als wij ruzie hebben, hebben we echt ruzie. En het is niet zo moeilijk om ruzie te krijgen met Wilfred. Nee, maar is het moeilijk om ruzie met Johan Derksen te krijgen? Dat denk ik dat ook niet, mo niet moeilijk is. Want, want Wilfried reageert ook nogal van Wilfred heeft. Uh, Zo'n verkeerd toontje, dat schiet bij mij meestal in het verkeerde keelgat. En aan ja. jouw eigen is helemaal nooit niks mis? Nee, ik ben bij Wilfred geleden vergeleken vrij, oh. vrij gemoedelijk. Jij vindt, ja, vrij gemoedelijk? Ja. ja maar je bent toch ook aan het sarren en aan het pesten? En je speelt toch ook je rol van... Nou nee, ik speel absoluut geen van, rol. Ik heb een, een redelijke zwart-wit mening. En nou ja, dan is de tegenpartij of de wederpartij is het ermee eens of niet. En dan ontstaat er wel eens een discussie. Ja, nou... Is dat ook wel een groot deel van het succes van dat programma? Hè? Dat jullie gewoon zo open en eerlijk ruzie maken? Dat jullie het is wat tafel... spannender en het is niet zo voorspelbaar. Ja. Er zijn ook mensen die, uh, die, daar, die, die daar weer heel anders naar luisteren. Uh, laten we even luisteren naar Mark-Marie Huibrechts en De Wereld Draait Door. En dan gaat het specifiek over de media-aandacht voor de kwestie Ajax-Kruif. Ik ja. denk wel dat ze met Kruif. Ja. en dat komt ook door mensen zoals jij, zeg maar, door, door van, van die, al die mannen. Nou, het is een heel erg blanke hetero-probleem in de wereld. En daar zitten wij al weken aan te kijken, zeg maar. Mij interesseert, het is een voetbalclub. Het is een voetbalclub. En daar hebben ze problemen. Als het bij het Nationaal Ballet is, zouden we het niet zo moeilijk hebben. En nou zitten we allemaal maar, vind ik ongelooflijk. En we hebben met Johan Kruijf met z'n allen, door mensen zoals jij een monster gecreëerd. Dat is een man die denkt dat elk woord dat uit zijn mond komt... een klompje goud is en dat dat gewogen moet worden. En dat doe je een voordeel mee? Ik geef ja. het de wereld. Ja, kom zeg. Maar oké, oké, oké, die is jou. Ja. ja, open doekje. Ja, hier word ik niet goed van. Hier kun jij niet tegen. Jij lacht ook helemaal niet. Nee, maar ik vind het ook helemaal niet leuk. Want Waarom er is zo'n piepkuiken, die zit daar te raaskallen over Johan Cruijff. Hij heeft Johan Cruijff nog nooit ontmoet. Hij is nog nooit waarschijnlijk bij Ajax geweest. En als die man over de showbiz wil oordelen, moet hij dat doen. Maar hij weet helemaal niet wel over die praat. En dan zit er nog wat van dat klapvee. Die gaat dan nog lachen ook. En dan krijgt hij het idee dat hij goed bezig is. Maar een presentator zou zo'n idioot tot de orde moeten roepen. Nou ja, uh, ik, ik, uh, ik wou toch even ingaan op die uitspraak... Van hem dat, dat van Johan Cruijff door de media zelf eigenlijk een monster is gemaakt. Dat is wel een mening die we vaker horen. En niet alleen maar uit kringen van piepkuikens, zoals jij ze dan noemt. of, of uh, leken of cabaretiers die er geen verstand van zouden hebben. Je hoort het in de voetbalwereld ook veel. Hè? Dat, dat die man eigenlijk zo ontzettend speelveld heeft gekregen. dat hij dat ook gewoon door kan gaan. Ja, ook dit vind ik grote onzin. Want er is niemand die zo tegengewerkt en geboycott wordt dan Johan Cruijff... door de verenigde media. Kijk, Henk Spaan voert actie met de tegenstanders van Cruijff in het parool. Het AD is tegen Cruijff omdat Cruijff een column heeft in de Telegraaf. Alle commissarissen van Ajax die lekken vertrouwelijke informatie om Kruif te beschadigen. Ze ze er niet voor terug om Kruif als een racist neer te zetten. Meneer ten haven die belt ook nog even live in een tv-programma om dat te bevestigen. Nou, ik werk al een jaar of dertig met Kruif en Kruif is eigenlijk voor zo'n grote voetballer een teleurstellend burgerlijke man. Gewoon de zoon van een groenteboer uit Betondorp. Een man die oudere mensen nooit tutoieert. Een man die op voetbalgebied uh, heeft laten zien dat hij de beste ter wereld was... en als trainer waanzinnig goede dingen gedaan heeft. Je moet Kruif alleen in de gaten houden... als hij het europrobleem in Griekenland wil oplossen... of de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is niet zijn expertise. He? Die neiging heeft hij ook. En dan moet je zeggen, nee... Doen over voetbal, over ja. voetbal. Maar over voetbal staat Kruijff niet ter discussie. Ook bij Ajax is hij nu weer goed bezig. En die meneer ten Haven en al die meelopers... in die raad van commissarissen met meneer ten Haven... Ja, die hebben zichzelf overschat. Die, dat zijn jongetjes even. Hè. Die hebben allemaal goede functies in, in de maatschappij. En dan kunnen ze een functie krijgen bij Ajax. En dan hebben ze een speeltje en dan zijn ze zo trots... als een hond met zeven starten. Maar ik zie die mensen komen en dan roepen ze... we gaan Ajax bedrijfsmatig... Runnen, maar dat kan niet, dat kan niet. En die gaan allemaal beschadigd weer de deur uit... of ze nou leuk of niet vinden, want ook dit is een vak. En er is maar één kruif, en Ajax heeft deze kruif nodig. En er zijn wel duizend meneer ten Havens... met mensen met dat soort kwaliteiten. Dus meneer ten Haven is helemaal niet onmisbaar, maar kruif wel. En kruif, de agressie gaat nooit van kruif uit... maar omdat kruif dus heel erg dik is met de Telegraaf... zijn er heel veel andere media... die zich gaan afzetten tegen Kruif. Waardoor hij dus een soort verkeerd imago krijgt. Mm -hmm. Maar als een cabaretier dan op televisie zegt... jongens, dat de blanke hetero-probleem... van die mannen van middelbare leeftijd... die uren over voetbal en Ajax zitten te praten... dat is toch wel een klein beetje buiten proporties. Dan, dan zou het je toch misschien wel kunnen lukken... dat de mondhoeken enigszins omhoog nee, zijn gaan? Nee, nee, want hij slaat namelijk onzin uit. Want... Uh, al die programma's over Ajax en dat oude hoer over voetballen... die hebben allemaal een doel en een doelgroep. Want het is heel makkelijk op tv. Als je geen kijkers hebt, dan gooien ze je eraf. En laat deze meneer zich druk maken over alle culturele programma's... en laat de voetballerij de voetballerij... In. Ik, ik denk af en toe ook wel eens zoals deze meneer. Uh, ik vind dat er te veel programma's over wonen en huizen zijn. Ik vind dat er te veel kookprogramma's zijn. Want dat interesseert me niet. En daar ben je snel geneigd om daar een opmerking over te maken. Maar daar is blijkbaar een doelgroep voor. Want anders zouden die programma's er niet, van niet zijn. En Ajax, kijk, voetbal is helemaal niet belangrijk hoor. Het is een van de, van de grootste bijzaken in het leven. Dus het is alleen maar leuk. En uh, je moet wel dat een plaats kunnen geven. Dus het gaat eigenlijk nergens over. Maar er zijn toch wel heel veel mensen in Nederland die zich erg druk maken over de problematiek bij Ajax. Nou, hij niet, dat mag, maar hij moet niet uh, dat, dat gaan zeggen alsof hij in het geweten van Nederland is. Want zo zie ik hem niet, hoor. Ja, hij is niet het geweten van Nederland, maar hij vertegenwoordigt waarschijnlijk die grote groep van mensen die het op een gegeven moment wel een beetje genoeg vindt. Ik denk dat, dat, hij, uh, programma... ik denk dat hij dat hele kleine groepje semi-intellectueel uit de grachtengordel vertegenwoordigt. Echt waar? Ja. Denk je dat? Ja, ja. ja. Want ik denk dat in de provincie waar nogal veel nuchtere mensen wonen... ze deze man absoluut niet serieus nemen. In Voetbal uh, in International van, van deze, de, de laatste Voetbal International... Uh, heb je Kruif gewoon bam op de voor, voorpagina gezet. staat een groot stuk, een interview met Kruif in... en een column van jouw hand over die hele kwestie bij Ajax. Dat is toch een statement? Nou, dat is geen statement, dat is uh, journalistiek uh, redelijk sterk. Omdat hij in alle media uh, afgemaakt werd, omdat die mensen alle informatie kregen van de vijanden van kruif, werd hij ernstig beschadigd. En niemand had het meer over zijn uh, technische plan bij Ajax, inhoudelijk, maar iedereen had het over randzaken. En toen heb ik hem gebeld en toen heb ik gezegd... jij moet jouw visie, wat je nou eigenlijk voor plan bent... is goed uitleggen aan de mensen. Want het gaat over hele andere dingen. En dat is heel slecht voor de zaak. Mm -hmm. Nou, toen heb ik Simon uh, Zwartkruis... Uh, naar Barcelona, naar Barcelona gestuurd. En ik kwam met een heel duidelijk goed verhaal uh, terug... waardoor heel Nederland heeft kunnen lezen... nou, dit is Cruijff eigenlijk van Blan, dit is zijn bedoeling... en dat klonk heel logisch. Welke reacties krijg je op, uh, op deze stukken? Op dit, uh, dit nummer van uh, Football International? Ja, niet anders dan normaal kijk je hebt altijd een hele hoop uh, brieven want het voetbal leeft in Nederland en vroeger kreeg je brieven en nu gaan ze allemaal per mail hè maar het was niet Heb je nu zo ook al een stapel, Ja nee maar kijk als wij zo'n uitzending hebben dan komen er tijdens zo'n uitzending 5000 mails en daar zijn ook hele onbeschaafde en hele primitieve mails bij. Maar er zijn ook vaak inhoudelijk heel goede bij. Maar uh, de mensen hebben het wel op prijs gesteld... dat Kruijvers even uitlegde uh, wat hij nou eigenlijk voor plan was. Want dat was door al het tumult niet duidelijk meer. Mm -hmm. Voel jij je meer thuis bij dat blad waarvan je nu hebt gezegd... Uh, ook al heb ik er zoveel jaren doorgebracht... in 2013 ga ik echt stoppen als hoofdredacteur van Voetbal International... of... Heeft, is de impact van televisie uiteindelijk toch kostbaarder voor je? Nee hoor, nee, ik heb helemaal niks met tv. hoor. Ik, ik ben daar een keer verdwaald. Hugo Bos was eindredacteur van een programmaatje, dat heette Sport aan tafel. En die had bij mij gewerkt en die zegt, jij bent uitermate geschikt voor zoiets. Ik zeg ja maar Hugo, ik wil geen bekende kop krijgen, want dan moet ik in ieder stadion rennen voor mijn leven. En... Toen heeft hij me overgehaald. Toen ben ik er een keer gaan zitten. En dat is dertien jaar geleden. En ik zit er nu nog, al 13 jaar. Uh, maar ik zal nooit een tv-man worden. Ik ben gewoon een, uh, een hoofdrecteur van, uh, van een blad. En we hebben er tegenwoordig al een boekenuitgeverij bij. We hebben de internet, we hebben radio erbij. Want dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij. En we hebben er nu ook een tv-programma bij. Omdat ik een paar jaar geleden, omdat het armoede was in de branche, het, uh, de naam kon kopen. En uh, die heb ik gekocht. En nu heb ik twee keer de week anderhalf uur mijn logo in beeld. Moet ik dat bij de kopen? ben ik een vermogen kwijt. Inclusief uw eigen hoofd erbij? Uitroepteken? Uh, nou ja... Dat hoort er ook bij dan? Ik zit er nu bij en er is nu geen weg terug meer. Maar uh, <laughs> nou, ik heb... er is wel een weg terug, hè? dat is gewoon niet gaan. Maar je nee, maar... vindt het toch blijkbaar ook gewoon nou, leuk? Nee, nee, nee, nou, nee, ik zou niet de termen van leuk willen praten. Nee? Maar als ik ga dan gaat er iemand van de concurrentie zitten. En dan zit ik me thuis twee keer anderhalf uur te ergeren... aan een concurrent het. die dan zijn logo in beeld heeft. Maar ik weet niet of je dat interview laatst hebt gelezen... met Hugo Borst, waarin hij een vrij onthutsend uh, beeld schetst... van een paar jaar vrij worstelen op televisie... wat hij net zelf achter de rug heeft als commentator. Hij, uh, hij zegt dan, uh, nou, op televisie, dan ga je daar zitten... dan maak je jezelf groter, je gaat in de overdrijf... je blaast jezelf op, je gaat zelfs praten, in zijn geval... over dingen waar je misschien niet eens verstand van hebt... En en uiteindelijk blaas je jezelf op, je ontploft, als het ware. Een ontploft ego, dat is het beeld wat hij schetst. Is dat, iets, um, is dat een route die je, je voor jezelf voor kunt stellen? Nee hoor, want uh, dit is een zelfanalyse van Hugo. En ik ja. vind het jammer dat Hugo weg is, want ik vind Hugo echt een begenadigd uh, talent. Maar uh, Hugo die kon het niet meer opbrengen en uh, ja, die, is, die is afgeknapt. Maar ik heb daar geen enkele moeite mee. Ik werk de hele dag. En, het glijdt uh, van je af als het wel. Uh, het is voorbij. Helemaal geen opgave. Ik ga na een volledige werkdag race ik door de file nog even aan het eind van de dag naar Hilversum. En vaak weet ik niet eens wie de gast is. Dat zie ik daar te plaatsen. We hebben nooit overleg. We komen op het laatste moment aan, we schuiven aan en we gaan weer naar huis. Ik heb die belasting helemaal niet. Ik heb geen last van mijn ego. Ik heb niet. Nou ja, de angst. omdat je toch. Natuurlijk. Je was altijd een hoofdredacteur, maar een hoofdredacteur kan zich altijd mooi verschuilen achter zo'n ja, blad. Ja, dat was vroeger een meneer uh, in een pak die altijd in een veilig kantoor zat. Maar ja. tegenwoordig moet je als hoofdredacteur op de barricade... om je blad uh, te promoten. We hebben het gezien met Jort Kelder en Quote. We hebben het met ja. Siska Dresselhuis en Opzij gezien. Ik doe dat bij VI. Want de tijden dat je als hoofdredacteur met je poten op tafel kon liggen... en een sigaar roken en dat het wel liep, die zijn voorbij. Ja. Je moet ja. naar buiten. Ja, je moet naar buiten. Maar daar hoort ook iets bij van dat mensen stevig op je reageren. Toen je hier net beneden in de studio stond... werd je al aangesproken op het feit dat je op televisie bent. Dat, dat zal jou de hele tijd gebeuren, toch? Je bent je privacy kwijt, maar ik begeef me nooit in het Hilversumse... Uh, het is wel eens lastig als je even een boodschap gaat doen. En ik stond week ochtends bij de supermarkt om acht uur snel even wat halen... en dan staat er een meneer achter me en die zegt dan van... en meneer Degelsen, wie wordt de kampioen? En dan draai ik me om en zeg meneer, het interesseert me geen reet. En dan ben ik met mijn auto en denk, waarom doe ik dat nou? Want zo'n man is weer in zijn ere aangetast, maar... Mensen denken, omdat je zit te oreren over voetbal... dat je de hele dag over voetbal wil praten. Ja, nou, dat het, je laatste, staat ook. het laatste is waar. En ook bijvoorbeeld, je, je loopt hard, geloof ik. En ik fiets vooral nu. Hè? Ja, maar ga je dan in zo'n wielenbroekje bijvoorbeeld... dan nog uh, eventjes tandpasta halen? ergens? Nee, dan nee dan je hoeft niet bang te zijn dat ik in zo'n strak broekje... tandpasta ga halen. <laughs> ik, nee, nee, nee, ik heb wel een heel ambitieus tenue aan, ochtends. Maar daarom ga ik ook altijd om uh, zes uur fietsen. Dan heb je je privacy. Ik ken bij mij in het dorp alleen wat mensen die de krant rondbrengen... en hun hond uitlaten. en Voor de rest zit, zit niemand meer in die kledij. Maar hoe kan het dat jij... Je zegt nu eigenlijk de hele tijd tegen mij... ik ben eigenlijk geen man van de ijdelheid. Ik ben een man die niet geraakt wordt door dat soort dingen. Het Nee, nee me het, af. Het, het, het, het doet me niets. Uh, het doet namelijk iedereen wel wat. Hè? Alle andere mannen en vrouwen op televisie... die, die, die zijn daar ook altijd heel vrij openhartig in. Die, die hebben altijd wel periodes dat Jawel, ze maar dan door... zou ik me ook... Uh, net zoals Wilfred zou ik mijn haar gaan verven... en me laten feunen. en ik zou me nauwkeurig scheren. <lacht> dat interesseert me allemaal niet. Het gaat, kijk, Je hebt wel hele mooie schoenen aan. Iedereen, dat klopt. Maar hele de, mooie rode schoenen heb jij. Nou, en ik heb ze in het gele, het paars we en ze het groen. Die zien we nooit op televisie. Het zijn hele mooie schoenen. Ja. Ja, ja, ja daar goed, ben ik zelf ook heel tevreden over. Als dat, zeg, nee, spijken, dat spijken over hem met dat geruite ding. Uh, jasje eroverheen is weer niet echt een hele gelukkige combinatie. Dus sorry, nee, maar mijn vrouw, vrouw is niet zijn. thuis. Maar <laughs> daarom heb ik nu ook de rode schoenen aan. Want die zeggen altijd tegen mij... een man van 62 gaat niet met vuurrode schoenen naar zijn werk. <laughs> Jij koest het toch ook gewoon, dit Ja, dat vind, ik, dat vind ik wel, wel leuk om beetje, wat dwars te een zijn. Een beetje dat ja, dwars. te zijn. Soms ja. een beetje de sukkel, alhoewel. Ja. Ja. Het is wel zo dat in, in interviews... Uh, er zijn er altijd... Er zijn, als het ware kom jij naar voren als een man met twee gezichten. Aan de ene kant, nou ja, die, die, die bromsnoor van televisie. Maar aan de andere kant, je in je omgeving ben je gewoon een hele lieve, lieve aardige man. Ik ben een bijzonder aardige man. En waar ik ben, en waar ik werk, wordt ook altijd veel gelachen. Want ik heb humor wel hoog in het vaandel staan. En het is ook vaak, je krijgt een soort imago door die tv. En dat komt ook door de aanpak van Wilfred, die altijd een beetje de strijd zoekt. Maar ik ben gezelliger dan de mensen eigenlijk denken. En vaak kom ik bij mensen die mij niet kennen. En als ik dan wegga, dan zeggen ze iets wat teleurgesteld. Goh, hij valt eigenlijk wel mee. <lacht> ja. En hoe gaat dat dan straks in 2013 zijn, als je dus niet meer hoofdredacteur bent? Van dan de uh, ja, ja, maar, Word je dan is... zo'n hele lieve gezellige man die heel veel thuis is en bloedstrijd. Nee, nee, nee, want er zijn heel, heel veel misverstanden erover. Ik stop met het hoofdredacteurschap, ja. maar ik blijf columnist... en ik blijf ook op televisie namens Voetbal International gewoon doorgaan. Het uithangbord. Ja, ik blijf gewoon nog vier jaar, blijf ik. En uh, de buitenwereld zal daar niet zoveel van merken. Maar dan ben ik van die vergadercultuur af... en uh, alle budgetten bewaken en personeelsbeleid. Want dat heb je op een gegeven moment wel gezien. Ja. Ja. En ik wil niet tot mijn 65e... Zitten dat uh, van bovenaf ze zeggen: Nou, het is je tijd, je moet weg. Ik wil zelf die regie houden, dus ik ga wat eerder. Maar je blijft gewoon knetterhard werken, begrijp ik? Ik heb laatst uitgerekend dat ik 116 moet worden als ik alle plannen nog uit wil voeren. Want ik heb uh, ook in de muziek, ik wil dat rallyprogramma Brijmon blijven doen. Ik wil met een uh, blues tour langs de schouwburgen. Ik wil nog wat Wacht boeken even. maken. Een langs de schouwburgen. Zelf met zelf. Nee, nee, met, met een programma, met een bluesprogramma langs de Schouwburgen. Plaatjes uh, draaien? Al... Nee, nee, nee, met live muziek. Live muziek? Ja, en ik heb er al sponsoring voor, dat is helemaal rond. Maar ik kom er gewoon niet aan toe. Ik kan heel veel leuke dingen al doen. Maar een dag geeft maar zoveel uur. En ik heb verder geen tijd. Maar ik zal zeer actief blijven. Want dat is een drive in me. Ik kan al sinds mijn 58 6, 4 dagen in de week werken. En ik werk 7 dagen in de week. En dat is geen verdienste van kijk en is zijn. Maar ochtends om vijf uur word ik wakker. En dan ga ik eruit en heb ik geen rust meer... want dan weet ik wat ik allemaal nog moet doen. En dan gaat hij weer. Het is ja een jongen van, van iWorks die zei laatst tegen mij... het is niet te geloven, dat is een, een generatieprobleem. Frits Barend, Kees Jansma, Mars Smeets, jij... we hoeven maar de handen te klappen en je bent er en, die, en je zit er. En al die generaties daarna, die zijn zwak, ziek en misselijk... die hebben te veel stress, die blazen zichzelf op... die lopen bij psychiaters. Nou... De tv zou mij niet bij een psychiater krijgen. Nee. En, en dus je blijft tot het einde der dagen ook gewoon in interviews. waarschijnlijk tegen ons zeggen: van als mijn vrouw me wil zien, dan moet ze. Nou, vul maar in. de televisie aanzetten. Jij voelt uh, dat niet zo'n macho-opmerking. Een, een kaartje voor theater nee. kopen. Nou ja, ik denk dat het ook wel eens leuk is om een huiselijk leven te hebben. Ja, maar maar Misschien altijd... is dat een misvatting. Nee, nee maar hoor. ik kan veel zeggen over mijn vrouw op tv, want ze kijkt nooit. Ze vindt het verschrikkelijk. Ze vindt mij zo plat en ordinair, ze kijkt nooit. Nee. Nou goed, dat kunnen we niet meer afdoende behandelen... in de laatste 55 seconden van deze uitzending. Ga jij aan je tegel, tegel werken. Ik ga uh, straks de balans opmaken. Maar eigenlijk zien we heel veel positieve reacties toch wel. Alhoewel ook een aantal zeer kritische... de heer Derksen disqualificeert alle deelnemers aan het debat... door zijn onwetendheid toe te te verwijt. Nou, enzovoort. En het debat gaat nog even door. Wim Brands gaat zometeen met Maike Meijer, hoogleraar, genderstudies aan de Universiteit van Maastricht, praten. Zij is overigens ook de biograaf van de dichteres Fasalis. Dat gebeurt zometeen drie uur lang na acht uur bij de VPRO hier op Radio 1. En Johan Derksen, de bronssnoor, schrijft nu op zijn tegel: Het leven is te kort om slechte sigaren te roken. Van wie is die ook alweer? gewoon van Derksen zelf? Dat weet ik niet, nee, nee. Ik heb hem ooit eens een keer gehoord... maar dan niet over sigaren. Dank, Dank. meneer Derksen. Morgen ontvangen we Sander van der Paver... de hoofdredacteur van Lucky TV. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Radio 1 luidt zondag het nieuwe jaar... feestelijk in met de nieuwjaarsreceptie...